Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing die gisteren het online bankieren bij ING platlegde is voorbij. Aan het begin van de nacht konden klanten weer bij hun rekening. De storing begon gisterochtend en duurde de hele dag. Het was voor klanten onmogelijk om in te loggen. Geld opnemen bij pinautomaten en pinnen in winkels kon nog wel. Volgens ING was er een probleem met het uitwisselen van gegevens in verschillende interne systemen. Er zou geen sprake zijn geweest van een DDoS aanval.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 Daarop vluchten ze te voet een bos in en konden ze worden gearresteerd. De marechaussee op Schiphol heeft bij een veiligheidscontrole een mes ontdekt bij een reiziger. Het zat verstopt in de gesp van zijn riem. De riem en het mes zijn in beslag genomen. De man heeft op de luchthaven een boete betaald. Het is niet duidelijk op welke vlucht de reiziger wilde stappen. Australië heeft besloten om koning Charles III niet af te beelden op het nieuwe bankbiljet van 5 dollar. De vorst is officieel staatshoofd van Australië, maar de centrale bank heeft besloten om te breken met de traditie om de regerend vorst op het briefje van 5 te zetten. Het briefje van 5 was nog het enige waar de Britse vorst op stond. Op de munten in Australië wordt het hoofd van Charles nog wel afgebeeld.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 But you know more is a crime of passion But damn, you was out of reach You was at the farmer's market with your perfect peach Now I'm in the face, man, planning on my patience yeah, Now you laying face down Got me singing over a beat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 Regen op mijn achteruit, ik mis naar Jeep en naar de Veeboog gaan. Ik mis avonds bure in de file staan, nu is dat. De...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 I'm